Zeven uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Het afgelopen jaar zijn er flink wat minder verkeersboetes uitgedeeld. en ravage in Taiwan na een zware aardbeving. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijl. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteravond. Er zijn zeker vier mensen omgekomen en ruim 200 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. In de stad Hualin is een hotel zwaar getroffen. Op foto's is te zien hoe het pand op omvallen staat. Honderden huishoudens in de regio zitten zonder stroom. De ChristenUnie wil zwaardere straffen voor mensen die religieus of racistisch geweld plegen. Zo vindt partijleider Segers dat de man die vorig jaar in Amsterdam een Joods restaurant vernielde een hogere straf moet krijgen. Hij wordt verdacht van vernieling en poging tot diefstal omdat hij met een stok met een Palestijnse vlag de ramen van de zaak insloeg. Er is geen reden meer voor paniek in Pyeongchang... want de uitbraak van het norovirus lijkt onder controle. De 1200 beveiligers van de Olympische Spelen... die in quarantaine gezet waren, mogen daar weer uit. Er zijn nog elf zieken, acht Koreanen en drie buitenlanders... en zij worden nog wel apart gehouden. Het norovirus veroorzaakt braken en diarree en is erg besmettelijk. In Norg in Drenthe is vannacht een vrouw om het leven gekomen... bij een woningbrand. Een man kon het huis op tijd verlaten. Bij de brand ontstond veel rook. En de brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere huizen. Waardoor de brand in Norg is ontstaan, is nog niet duidelijk. Staatssecretaris Knops vliegt vandaag naar Sint-Eustasius... en hij gaat daar het besluit van Nederland uitleggen... om in te grijpen in het bestuur van het eiland. Ook wordt de regeringscommissaris benoemd... die voorlopig het bestuur op het Caribische eiland overneemt. Sint-Eustasius is een bijzondere gemeente van Nederland. Het kabinet grijpt erin omdat er sprake is van financieel wanbeheer... willekeur en intimidatie. De Eilandraad wordt nu ontbonden. Een zware maatregel, zei Knops eerder al, maar hij ziet geen andere mogelijkheid. Nederlandse huishoudens zijn in 2016 in doorsnee rijker geworden. En dat komt door de stijgende huizenprijzen, meldt het CBS. In het Noord-Hollandse Laren was het doorsneevermogen het grootst en in Rotterdam het laagst. Verder valt op dat de zes van de tien rijkste gemeenten in Noord-Brabant liggen. Dat zijn onder meer Oorschot, Hilvarenbeek en, Beek en Alphen Kaam. In totaal ze, kwamen er in 2016 9000 miljonairs bij in Nederland.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 Het weer er nog, het vriest nog licht... en pas in de middag komt het kwik een paar graden boven de nul uit. Verder droog en zonnig, morgen meer bewolking. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een uh, normale woensdagochtendspit. Wel is er hier en daar wat vertraging door een pechgeval en een ongeluk. Wat meer vertraging zie ik nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 10 minuten bij Hoevelaken. Er was een ongeluk uh, op de A12 bij Gouda. Daardoor liep het vast op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij, uh, op de A12 zijn alle reizen...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 Zes minuten over zeven is het. Afgelopen jaar zijn er ruim 9 miljoen boetes uitgeschreven voor te hard rijden, door roodrijden, fout parkeren, bellen in het verkeer. Maar dat zijn er wel honderdduizenden minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit het uh, jaaroverzicht verkeersboetes. De meeste boetes waren voor te hard rijden. Achilles Damen is verkeersofficier van het Openbaar Ministerie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat er minder boetes zijn uitgedeeld? We hebben dan nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar we hebben wel een, een voorzichtige conclusie. We weten hoeveel trajectcontroles we hebben en hoeveel vaste palen. Dus we weten ook wat de handhavingsinspanning is. En als er dan minder bekeuringen vallen, dan is de voorzichtige conclusie dat mensen zich beter aan de snelheid houden. En dat vinden we een hele belangrijke winst. Ik zou het bijna snelheid zeggen... Snelheid is, ja, zou... is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Ik zou bijna zeggen halleluja. Dat woord wil ik niet gebruiken, maar... Winst noem ik het. Ja. Um, maar de, er is niet minder gecontroleerd of zo. Ik bedoel, die, die, die vaste palen staan er sowieso natuurlijk. Nee, de palen en de trekcontroles die staan, behouden hun onderhoud uh, eigenlijk altijd aan. Dus we weten gewoon hoeveel uur uh, we controleren. Ja. Want ik bedoel, dat is natuurlijk een, een populair onderwerp op verjaardagsfeestjes aan de borreltafel. Dat uh, we met z'n allen ook wel eens het idee hebben dat er, ja, dat er weer wat geld opgehaald moet worden en dat ze dan ergens gaan staan. Dat, dat is niet meer zo. We controleren op plekken waar het onveilig is... want het doel is minder ongevallen. Want we praten nog steeds over ruim 600 doden... en ruim 20.000 ernstige gewonden in het verkeer. En daar moeten we wat aan doen. De boetes voor mobiel Bellen in de auto die zijn uh, wel gestegen. Uh, dat zijn in ieder geval flink meer geworden. Nou, flink meer, 20.000 zoiets meer, uit, uh, als ik het zo even snel zie. Um, dus daar wordt blijkbaar beter op gehandhaafd. Ja, de politie is daar meer op gaan controleren. Ook omdat we overal om, om ons heen zien uh, dat er gebeld wordt, dat er geëpt wordt. We zien ook uh, ongevallen daardoor ontstaan. En daardoor uh, zijn er meer mensen staande gehouden en dus meer bekeuring. En ook daar, ja, afleiding is een, uh, een van de drie hoofdoorzaken van ongevallen. En dan is die extra handhaving hier zeer welkom. Want de handhaving hier is wel moeilijker. Je moet wel iemand uh, ja, op hete daad betrappen. Precies, en daar zijn nog geen uh, elektronische systemen voor, maar daar wordt al wel stevig op gestudeerd of dat ook ja, digitaal kan. Want ja, zo'n toestel zendt een signaal uit als die gebruikt wordt. Maar dat is nog toekomstmuziek. Ja, en dan ook opvallend nog in het lijstje dat de buitenlandse bestuurders kregen afgelopen jaar vaker een boete in Nederland. Hoe ziet dat? Dat klopt. We hebben met uh, veel landen in Europa afspraken dat we. Uh, sinds kort zelfs kunnen uitwisselen. Dan weten we ook wie er bij een, uh, een flitsbekeuring. Uh, wie de kentekenhouder is. En de afspraak houdt ook in dat we de bekeuring mogen toezenden aan het buitenlands adres. En dat zorgt er dan voor dat we ook uh, boetes die voorheen. Uh, waar we geen naam bij hadden, dat we die nu. aan de kentekenhouder kunnen sturen. En die maken dat geld ook netjes over? Ja. De betaalbereidheid is wat lager dan, dan bij Nederlanders... maar is bijna net zo. Okay. Het verschilt een beetje per land. Ja. Nou, uh, is het voorzichtig? U, zei van de, u noemde het winst, hè, geloof ik. Maar ja, 9 miljoen is toch nog 9 miljoen? Ja, het, dat, maar kennelijk is het dus nog steeds nodig. Ja, en u blijft er dus mee doorgaan. Duidelijk. Achilles Damen, landelijk verkeersofficier van het OM, het Openbaar Ministerie. Dan gaan we naar Zuid-Afrika. Daar draait de geruchtenmachine op volle toeren. De bekritiseerde president Jacob Zuma... die zou bereid zijn tot een waardig vertrek... mits er voldaan wordt aan een lijst met voorwaarden. Dat meldt althans de nieuwswebsite Times Live... na gesprekken met de leider van Zuma's partij, het ANC... Eerder deze week ging juist het verhaal dat Zuma... die honderden aanklachten van fraude en corruptie tegen zich heeft lopen... juist weigert om af te treden. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Bram, veel speculaties dus, maar Zuma zelf, heeft hij iets in het openbaar al gezegd? Oh nee, van, vanuit zijn kantoor is het uh, muisstil. Uh, ik moet zeggen dat ANC in de afgelopen 48 uur echt uitblinkt door het totaal gebrek aan communicatie over wat er nu allemaal aan de hand is. Zuid-Afrika heeft afgelopen avond behoorlijk wilde avond beleefd... met heel veel geruchten over wat daar zich allemaal afspeelt. En dus blijft die communicatie een beetje in handen van... nou ja, analytici en mensen die allerlei verhalen vertellen. Er zijn een paar noemenswaardige ontwikkelingen die we feit kunnen noemen. Dat is dat bijvoorbeeld de geplande spoedzitting van de partijtop... de zes hoogste mannen... in het het ANC, die uh, was gepland voor vandaag uh, en daar zou het lot van Zuma worden bezegeld. Nou, die uh, spoedzitting is op het allerlaatste moment afgelast gisteravond. En dat gebeurde na uh, een succesvol en constructief gesprek, ik zet dat even tussen aanhalingstekens, zo is het geformuleerd door het ANC, tussen uh, president Zuma... Uh, en Cyril Ramaphosa. Nou, Cyril Ramaphosa is in december gekozen tot partijleider. En we weten dat hij zo snel mogelijk van Zuma af wil. Wat dan precies de inhoud van dat gesprek is geweest. Uh, dat wordt Zuid-Afrika niet verteld. En dus ook niet of Zuma in dat gesprek heeft ingestemd met aftreden. Dus we moeten het vooralsnog doen met geruchten. En als je dan dat verhaal in Times Live mag uh, volgen... dat is dan met een van de leiders van het ANC. Uh, die heeft dan ja. gezegd dat hij wil, hij wil gaan, maar wel onder... Allerlei voorwaarden, is daar iets over bekend? Welke voorwaarden dat dan zijn? Nee, maar dat, uh, daar kunnen, we, dat kunnen we wel raden natuurlijk. Kijk, Ramaphosa wil dat Zuma aftreedt als staatshoofd... Uh, omdat hij zo snel mogelijk een streep wil zetten... onder dat tijdperk Zuma dat zo synoniem is geworden aan corruptie. Zuma op zijn beurt wil een veilige aftocht... omdat hij wordt beschuldigd van honderden aanklachten van corruptie... Uh, en omdat hij als hij aftreedt als president, dus in de gevangenis kan eindigen. Nou, hij heeft zichzelf als president altijd kunnen beschermen... tegen die aanklachten, omdat hij de aanklager, openbaar aanklager... aan kon sturen. En hij wil natuurlijk dat zijn opvolger dat ook gaat doen... Uh, alleen de opvolger zal zeggen, ja, de wet is de wet. Dus uh, welke andere voorwaarden, of hij daar belofte heeft gedaan... over zo'n soort veilige aftocht, dat weten we niet. Maar het, het ligt vast en zeker op tafel op dit moment. Nou, in ieder geval is de State of the Nation gisteren... om al deze perikelen afgelast, he, de, de, zeg maar de troonrede in, in Zuid-Afrika. Is duidelijk wanneer die dan wel wordt gehouden? Uh, toen die gisteren werd afgezegd, uh, werd erbij gezegd dat ze binnen twee weken alsnog die State of the Nation willen houden, met de verwachting dat die dan door de opvolger of interim opvolger van Zuma zal worden voorgedragen. Nou, het is nog nooit in de geschiedenis van Zuid-Afrika gebeurd dat die State of the Nation toespraak niet doorgaat. Het is de allerbelangrijkste toespraak voor een president. Maar de oppositie had bezworen dat ze die toespraak sowieso zouden saboteren als die alsnog zou worden voorgelezen door Zuma. Dat die werkelijk geen woord uh, over zijn lippen zou kunnen brengen en dat ze de gelegenheid zelfs zal aangrijpen om een motie van wantrouwen... tegen hem in te dienen. Nou, dat heeft Suma en zijn partij willen voorkomen. Het feit dat die toespraak is afgelast voedt in Zuid-Afrika natuurlijk wel de hoop... dat het tijdperk van Zuma echt voorbij is. En dat zou vandaag wel eens kunnen gebeuren. Maar dat weten we pas zeker als we het uit zijn eigen mond horen. En dat betekent dat hij op de televisie zal moeten verschijnen... en die toespraak moet houden met die woorden... ik treed af. Voorzitter, Bram van Meulen was dat in Zuid-Afrika... en die blijft de zaak daar dus in de gaten houden... rondom de president Zuma. Tot half tien, Het NOS Radio 1 Journaal, met Jurgen van den Berg. 14 over 7, en ik praat er nog even bij over wat gisteravond gebeurde op Radio en tv. Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties die vliegt vanochtend naar Sint Eustatius om daar orde op zaken te stellen op dat bovenwindse eiland. Clyde van Putten is lid van de eilandraad daar... en die denkt niet dat Knops met goede bedoelingen komt. Hij noemt hem in Nieuwsuur een nieuwe Napoleon... Maar ik denk niet dat Raymond Knops echt wilde solderen. Ik denk dat op de eerste bezoek van Raymond displayed een hoog sense van arrogance and En Raymond Canops actie als een modern-day Napoleon. Ja, voor vertrek reageerde Knops en hij zegt: Dit is te bizar voor woorden. Nou, de heer Van Putten had niet het respect om mij überhaupt te ontmoeten een aantal keren. Uh, hij maakt zich schuldig aan wetteloosheid, aan intimidatie. Uh, een cultuur die wij absoluut niet willen binnen het Nederlandse grondgebied, Caribisch Nederland. En we drinken veel te veel alcohol en de gevolgen daarvan worden onderschat. Jellynek, een instelling voor verslavingszorg in Nederland, heeft een paar praktische oplossingen. Eén daarvan is dat er een verbod moet komen op alcoholreclame. Het tweede is dat er een beperking moet komen... van het aantal verkooplocaties voor alcohol. En het derde is dat er een minimumprijs moet komen voor alcohol. En fdl Night keek met wetenschapsjournalist Govert Schilling... na de lancering van de krachtigste raket ter wereld. Die werd gisteren met succes de lucht ingeschoten door SpaceX. Dat is het bedrijf van Elon Musk. En in die raket staat een auto van Musk. Het is een testraket voor de zwaarste raket die er nu is... en dan wil je laten zien dat hij een, een nuttige lading... bijvoorbeeld een satelliet in de ruimte kan brengen. Je gaat bij zo'n test geen dure satelliet lanceren... want stel dat het fout dus gaat, een crappy auto. dus meestal een, een blok ja. beton of een stuk metaal. Elon Musk die dacht, ik kan mijn eigen Tesla Roadster lanceren. En dat heeft hij dus gedaan. Dat was gisteravond op Radio tv. En deze onderwerpen die hebben we voor u geselecteerd... uit het aanbod van de buitenlandse media. Ja, in Britse media veel aandacht voor een uitgelekt document... van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat de EU... de mogelijkheid wil hebben om Groot-Brittannië... in de overgangsperiode na de brexit sancties op te kunnen leggen. Het is bedoeld voor het geval de Britten... de Europese wet overtreden in die overgangsperiode. Maar om wat voor een straf het dan zou gaan, is niet duidelijk. Volgens Sky News groeit de druk op premier mee om beter te onderhandelen. Een conservatieve politicus zegt tegen Sky... dat de sanctieclausule onacceptabel is. En ook andere Politici zeggen dat Groot-Brittannië beter voor geen deal kan gaan... dan akkoord kan gaan met deze voorwaarden. In Duitsland zijn de onderhandelende partijen er nog steeds niet uit. De SPD en het CDU-CSU hebben afgelopen nacht weer druk onderhandeld. Maar er is dus nog steeds geen witte rook. In het programma ARD Morgenmagazine zegt een verslaggever... dat de gesprekken de hele nacht zijn doorgegaan. De vraag die man zich stelt is natuurlijk of dat bijzonder zielfurend is... wanneer man überhaupt niet meer schläft. Uh, einige zijn allerdings ook schon rausgegangen en weergekomen. En versuchen uh, wenigstens een beetje zwischendurch... vielleicht maar te duschen en zich maar inzulegen. Maar uh, meer wissen we hier draußen. Nicht. De meeste onderhandelaars hebben niet geslapen, zegt ze. En de verslaggever vraagt zich ook af of dat wel productief is. Duitse media verwachten dat de gesprekken vandaag worden afgerond. En als partijen een regeerakkoord hebben bereikt... moet SPD overigens nog wel goedkeuring vragen aan de leden. Ook vannacht heeft het weer flink gesneeuwd in Frankrijk. Na de hevige overstromingen van twee weken geleden... heeft het land nu ook te maken met hevige sneeuwval. De verwachting is dat het vanmiddag stopt met sneeuwen. Maar voor nu zorgt het voor veel problemen, met name voor het verkeer. Op veel plekken in het land is code oranje afgegeven... schrijft Le Figaro in een live blog. Gisteren werden inwoners van Parijs al gevraagd om binnen te blijven. En ook de Eiffeltoren is gesloten. En er komt steeds meer kritiek op de Canadese premier Justin Trudeau en dan gaat het over deze opmerking toen hij op een bijeenkomst een vrouw uit het publiek corrigeerde. Maternal love is the love that's going to change the future of mankind. So we'd like you to look Or, at We we we'd like it. to say people kind, not necessarily mankind because it's oh, yeah. more inclusive. There we go, exactly. <laughs> yes, thank you. We can all learn from each other. Ja, Trudeau zegt dus dat je in plaats van mankind... beter het genderneutrale uh, term peoplekind kan gebruiken. En op sociale media is de kritiek niet van de lucht. Sommige mensen schrijven dat de premier doorslaat in zijn politiek correctheid. Anderen wijzen Trudeau erop dat peoplekind helemaal geen Engels woord is... Dus Trudeau vindt het, vindt genderneutraliteit in ieder geval heel belangrijk. Vorige week nog werd om die reden het volkslied aangepast. Hoeveel kilometer staat er nu al, Jolanda van der Velden? Nou, dat is maar 42 kilometer. Dus zelfs voor een woensdag valt het eigenlijk wel mee. De meeste files leveren ook niet zo gek veel vertraging op. Wel uh, ben je aan de beurt als je onderweg bent op de A1 richting Amsterdam. Er stond een kapotte vrachtwagen. Daarvoor was de rechter reishok dicht. Die staat inmiddels op de vluchtstrook. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak een kwartiervertraging. En verderop een ongeluk daardoor tussen het overlaken en eenbruggen, bijna een half uur vertraging. 19 minuten over 7 is het. Het is een dubbel gevoel voor veel Zuid-Koreanen. Deelname van de noordenburen aan de Olympische Spelen... die overmorgen in Pyeongchang beginnen. Er is een opluchting dat de kou even uit de lucht is. Tegelijkertijd hebben ze het in het zuiden flink gehad... met de bedreigingen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De aanloop naar de zomerspelen, dat was in 1988 in Seoul, die was mogelijk nog veel heftiger... en ging met veel meer drama en zelfs bloedvergieten gepaard. Ik praat daarover met sporthistoricus Jurrit van der Voorn. Jurrit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel nog eens even over die periode. Hoe was de sfeer toen? Nou, niet al te best, maar dat gold als een beetje in het algemeen... want de Koude Oorlog was op een hoogtepunt. En in 1990 gaf het IOC de Olympische Zomerspelen... Van 1988 aan Seoul En toen werd er al gevreesd voor zenuwen en moeilijke jaren... in aanloop naar die zomerspelen. Omdat Noord-Korea het niet kon accepteren... dat er zo'n groot sportevenement naar de grote vijand zou gaan... aan de andere kant van, uh, van de grens. En onder andere de CIA... zo kan je wel herleiden uit, herleiden uit vrijgegeven documenten... die vreesden echt dat Noord-Korea... naarmate de Spelen dichterbij zou komen... steeds agressiever zou gaan worden. En wellicht ook aanslagen zou gaan plegen. Op Zuid-Koreaans grondgebied. Nou, dat is ook een paar keer gebeurd. Met als dieptepunt uh, een, uh, een neergehaald burgervliegtuig. Een beetje de MH17 van uh, Zuid-Korea. Waar later toch wel bleek dat Noord-Korea ervoor verantwoordelijk was. Allemaal in aanloop naar die Olympische Spelen. Eigenlijk is er niet vaak zo'n bloedige aanloop geweest naar een verbroederingsfeest. En, en Zuid-Korea en het IOC probeerden Noord-Korea zelfs te isoleren, begrijp ik hè? Dat is met terugwerkende kracht te herleiden. Op het moment zelf was dat niet duidelijk. Maar er zijn inmiddels documenten vrijgekomen van de CIA, van de Zuid-Koreaanse organisatie, van het IOC. En als je die bij elkaar legt, en er zijn wat onderzoekers die dat in de afgelopen jaren hebben gedaan. Als je dat doet, dan blijkt dat Zuid-Korea en het IOC onder leiding van Juan Antonio Samaranch met elkaar hebben afgesproken dat ze in overleg gaan met Noord-Korea. ...dat ze gezamenlijk optrekken zonder dat ze dat duidelijk laten blijken... ...met het idee om Noord-Korea internationaal eigenlijk... ...in een politiek isolement te krijgen, wat die toen nog niet zo groot was als nu. Noord-Korea was nog niet zo geïsoleerd als nu. Het communisme bestond nog, hè, wereldwijd. Uur in Berlijn was er nog. De wereld was heel anders. Maar achter hem is er een akkoord gemaakt tussen Zuid-Korea en het IOC om Noord-Korea het zo moeilijk te maken in aanloop... naar een aantal gespreksronden in Lausanne... die werden gevoerd om te kijken of Noord-Korea misschien toch een rol zou kunnen spelen... Beide organisaties zomerspelen dezelfde zomerspelen van 88. Ja. Ik weet niet of Noord-Korea ons nu zult storen... maar de lijn is heel slecht, jullie. Dus we gaan even terug gewoon naar de ouderwetse telefoon... kijken of die beter werkt. Want ja. Je valt af en toe weg en dan is het weer een soort woordenbingo. Uh, um, en dat is niet de bedoeling natuurlijk. Uh, de, de porté is in ieder geval duidelijk te horen geweest. Um, en je hebt verteld net over de isolatie van, van Noord-Korea. Um, ja. Noord-Korea wilde natuurlijk die, die zomerspelen boycotten... maar kreeg toen niet de steun van Rusland en China. Daar hadden ze natuurlijk wel op gerekend. Ja, dat was nog in de tijd dus van het communisme. En daar gingen ze wel gemakshalve vanuit dat zij niet alleen zouden staan. Maar uh, Moskou had al de Spelen van 1984 geboycott. Uh, China was een land dat ook opkwam en interesse kreeg in de Olympische Spelen. Zelfs ook om het te organiseren. Die hadden Noord-Korea liever niet als een soort blok aan de been... om ook mee te gaan doen aan die boycotts van die Olympische Spelen. En die hebben er dus voor gekozen om te zeggen van nee, wij gaan wel naar Zuid-Korea. En dat was politiek een hele belangrijke doorbraak voor Zuid-Korea... omdat zij begin jaren 80 nog niet aansluiting hadden diplomatiek... met de communistische landen. En daarom was de deelname van China en Rusland, de Sovjet-Unie, Polen... dat soort landen heel erg belangrijk politiek gezien voor Zuid-Korea... en een enorme nederlaag voor Noord-Korea dat daarmee zijn positie verloor in het uh, communistische machtblok. Ja. Nou vertelde jij net over dat vliegtuig. Is dat ooit officieel bewezen dat Noord-Korea daarachter zat? Ja, het is wel vaker met dat soort gevallen met Noord-Korea... dat het nooit echt een smoking gun wordt gevonden. Maar de vrouw die erbij betrokken is geweest, die het overleefd heeft... die heeft zelf verklaard dat zij uh, met, uh, voor Noord-Korea een opdracht dat heeft gedaan. Oké. Okay. En heeft Zuid-Korea heeft of, of Zuid toen onmiddellijk ook gezegd... Van, nou, jullie zijn niet welkom op die uh, zomerspelen? Nee, zo is het niet gegaan. De hele tijd bleef uh, Noord-Korea uitgenodigd en bleef ook met name IOC-voorzitter Samarans uh, oproepen aan Noord-Korea om toch maar wel te komen. Dat is heel vaak, zijn Noord-Korea, we komen wel, we komen niet, we komen wel, we komen niet. Als je dat terugkijkt in de oude kranten, ze blijven maar van standpunt veranderen om dan op het allerlaatst vlak voordat we spelen echt beginnen definitief te zeggen, nee, wij komen niet. En ze kregen dan nog wel wat steun van landen... maar een land als Nicaragua, dat was toch niet degene waar ze op hadden gehoopt... voordat ze begonnen aan een boycott. Ja. En, en dan die spelen zelf. Hè? Um, ja, ik neem aan dat het toch ook wel veel angst was dat Noord-Korea die zou saboteren... of zelfs nou ja, acties, terroristische acties zou plegen. Ja, dat was met name in de wat verdere aanloop dat die angst voor Noord-Korea aanwezig was. En dat wordt ook letterlijk zo genoemd in, in die documenten van de CIA. Maar naarmate de spelen echt steeds dichterbij komen... en nog maar een paar maanden voor de openingsceremonie waren... op dat ogenblik wordt de angst voor Noord-Korea eigenlijk steeds minder... omdat die diplomatiek toch wel het spel had verloren... en uitgeput in de hoek lag. Dat wil niet zeggen dat ze niet bang waren in Zuid-Korea... maar inmiddels waren ze dat vooral voor hun eigen studenten. Die waren... In die periode in opstand gekomen tegen gebrek aan democratie. En daaruit blijkt ook uit de, die documenten van dat ze banger waren voor geweld van de Zuid-Koreaanse studenten op hun eigen grondgebied. dan een aanval van Noord-Korea. Ja. Dit gaat allemaal over 1988. Ja, dan gaat het in 2018. Uh, is het allemaal toch ietsje. Ietsjes meer smooth gegaan. om er eens een mooi Nederlands woord te gebruiken. Sporthistoricus Jurid van der Voren was dat. still feel you I gotta know I'm not alone you gotta show me how bad you want Als ik zei smooth, uh, bedoel ik eigenlijk soepel. Dus uh, in het kader van minder Engelse woorden. Ja, sorry. Schoot er even uit. Dit was uh, jean cou Macroy en het liedje heet A Blaze. Politie! Politie! Politie! Hand op Georganiseerde criminaliteit aanpakken. Dat doen we met arrestatieteams. Maar ook met software engineers. Zonder it zijn we nergens. Ben jij expert in IT?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 Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Microsoft Azure, zoals jij het wilt. Yourhosting.nl zakelijk. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Voor control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving.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 Half acht geweest, de hoofdpunten van het nieuws. Vorig jaar zijn er 9,2 miljoen verkeersboetes uitgeschreven... en dat zijn er ietsje minder dan het jaar ervoor... blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes. Meestal kregen mensen een boete voor te hard rijden... vooral bij de trajectcontroles op de A2 en A12 bij Utrecht. Op die twee snelwegen samen waren dat er een miljoen. Het OM onderzoekt de dreiging van een moordaanslag... bij de landelijke intocht van Sinterklaas, meldt de Telegraaf. Die bedreiging zou in oktober door de extreem-linkse actiegroep... De Grauwe Eeuw op Facebook zijn gezet. Aanvoerder Michael van Zet plaatst een bericht waarin stond... dat er niks anders op zit dan een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten. Religieus of racistisch geweld moet zwaarder worden bestraft. Dat vindt de ChristenUnie. De partij wil dat dat type geweld op dezelfde manier behandeld zien... als geweld tegen mensen met een publieke functie. Nederlanders zijn vorig jaar rijker geworden. Maar dat komt vooral doordat de meesten een eigen huis hebben... en de huizenprijzen zijn gestegen. In Laren, in Noord-Holland, wonen de meeste vermogende mensen. Maar in Brabant doet het ook goed. In de top 10 staan zes Brabantse plaatsen... zoals Oorschot en Hilvarenbeek. En president Trump was zo onder de indruk van de militaire parade in Parijs... dat hij er ook één in Amerika wil. Hij heeft zijn staf opgedragen daarmee aan de slag te gaan, schrijft de Washington Post. Trump was vorig jaar samen met zijn vrouw bij de parade in Parijs. En toen liepen niet alleen Franse maar ook Amerikaanse militairen mee. Woensdag weerbericht komt eraan bij Weerplaza. Marco vroef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En hoe koud was het vannacht? Het was uh, min 7 tot min 8, afgerond min 9 in de duinen van Noord-Holland. Uh, daar is het nu ook zo koud en uh, in de rest van het land uh, ook echt wel vorst op veel plaatsen, zelfs matige vorst onder de min 5. En alleen in Zeeland valt het dan misschien mee met min 2 tot min 3. Maar het was inderdaad dus uh, erg koud en die temperatuur gaat vandaag maar langzaam oplopen. Ja, vertel. En we komen uit op een rond het vriespunt in het oosten van het land, op plus twee langs de kust in het westen. En ja, houden we ergens een temperatuur onder het vriespunt, dan zou dat een ijsdag betekenen. En dan is de hele dag niet boven nul gekomen. En dat zou de eerste van dit jaar en de eerste ook van dit winterseizoen zijn. Nou ja, goed, in ieder geval hebben we er ook vrij veel zon bij. Het is dus heel rustig weer. Met mooie zonnige momenten, blauwe luchten en weinig wind. In de loop van de dag komt er in het westen van het land wel iets meer bewolking, maar het blijft gewoon droog. En de komende dagen? Ja, Morgen is een dag met wat meer bewolking. Ook dan is het nog uh, meest droog. Met uh, temperatuur tussen de 1 en 4 graden. Het kwik loopt iets op. Na nacht met nog steeds op veel plaatsen in het binnenland matige vorst. En dan gaan we naar de vrijdag. Ja, en dat wordt toch wel een beetje een spannende dag. Want dan komt er een storing van het westen uit door. Die gaat neerslag brengen. Sneeuw op veel plaatsen. Een paar centimeter. Eén, twee. Uh, dus niet echt om over een huis te schrijven. Maar het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld in het zuidwesten... van het land er wat meer neerslag gaat vallen... Nou ja, goed, het wordt in elk geval even wit. We krijgen ermee te maken. Maar het is niet zo dat we meteen helemaal ondersneeuwen. Oké. Okay. Dankjewel, Marco. Gaan we naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. Het valt nog steeds mee voor de woensdagochtendspits. Wel hier en daar wat vertraging door pechgevallen en ongelukken. Het gaat nog steeds wat langzaam op de A1 richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 10 minuten vertraging... en verderop tussen Barneveld en Eendbrug nog een kwartier... komt deels door een kapotte vrachtwagen en een ongeluk. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Leende en, Knoop en Leende Heid een kwartier vertraging. Dat is een kapotte vrachtwagen, de rechterrijschok is dicht... en een kapotte auto tot slot op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor bij Woerden 10 minuten vertraging. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?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 Dus jij ook? Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi van De jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen. Je hebt nog drie dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Plus. Start met beleggen vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evi van Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 de nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN Amro. Check newten.com. Synthet Software. trotse sponsor van Irene Wust. 6,5 en minuut over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De president van de Maldives stak gisteren een stokje... voor de beslissing van het Hoge Rechtshof om politiek gevangenen vrij te laten. In plaats daarvan riep hij de noodtoestand uit op de archipel. Bekend om zijn eindeloze witte stranden en helderblauwe zee. Populair ook bij PvdA-senatoren. Die vinden dat ze het veel huur moeten betalen. Een chaos alom daar, want nu heeft het Hoge Rechtshof dat bevel teruggedraaid. Contact met de correspondent Alette André... die de zaak daar op de Maldiven in de gaten houdt. Alette, wat is er aan de hand? Uh, ja, de, de crisis begon dus vorige week... met dat besluit een aantal politieke gevangenen vrij te laten. Die zitten uh, sinds een aantal jaar uh, vast. Um, en daaronder zit ook voormalig president Mohamed Nasheed. Die zit niet in de gevangenis, maar in ballingschap in Sri Lanka. Um, de regering voerde dit, dit bevel dus niet uit. Uh, en toen werd de druk opgevoerd vanuit de oppositie... Maar ook vanuit India bijvoorbeeld. Uh, ja, toen uh, riep president Abdul-Yamin de noodtoestand uit. Hij arresteerde de rechters die uh, dit bevel hadden, had, hadden gegeven. Uh, want volgens hem willen zij meewerken aan een staatsgreep tegen hem. Ja, en nu uh, hebben de overgebleven rechters het besluit dus maar uh, teruggevoerd. Uh, en uh, ja, gezegd dat het uh, de zorgen van de presidenten uh, daaraan hebben bijgedragen. Maar dit, dit klinkt als een verhaal dat al veel langer speelt. Waar komt dit allemaal vandaan? Ja, het is een beetje een uh, politiek machtspel. Uh, president, uh, uh, toen hij nog president was, Maho uh, Mohammed Nasheed, toen moest hij uh, door toemen, toenemende oppositie uh, aftreden. Uh, toen in de verkiezingen daarna heeft Abdul Yamin gewonnen. En vrijwel meteen uh, um, daarna zijn er eigenlijk processen gestart... tegen Nasheed en andere oppositieleiders. Die zijn veroordeeld, onder andere met uh, ja, terrorismewetten. Uh, later dit jaar staan er weer verkiezingen gepland... Uh, en oud-president Nasheed heeft duidelijk gemaakt dat hij graag mee wil doen. Uh, en het bevel vorige week om, uh, ja, om hun gevangenschap uh, terug te draaien... dat zou dit mogelijk maken. Maar ja, nu is er weinig oppositie uh, over natuurlijk. En ik begrijp dat die oud-president ook nog een oproep aan India heeft gedaan, hè? Ja, via, via Twitter uh, heeft hij uh, aan India gevraagd in te, uh, in te grijpen. Uh, politiek, maar ook uh, met het leger. Nee, India heeft daar niet echt op gereageerd. De, de officiële verklaring is dat ze de situatie zorgwekkend vinden... in de gaten houden. Volgens Indiase media staat het leger paraat. Maar ja, die staan in principe altijd paraat. Dat staat ook uh, uh, verder op in een van de artikelen. Er, er, er varen altijd een aantal boten van de marine... redelijk dicht bij de kust van de Malediven... klaar om koer te wijzigen. Uh, er zijn wel speculaties dat India sancties zou kunnen uitvoeren. India is toch een beetje... Ja, grote broer van de Maldiven. En Maldiven is heel erg afhankelijk uh, van, van import... van echt belangrijke goederen zoals rijst. Um, alleen al, al de dreiging daarmee... Um, dat zou India eventueel wel... tot een uh, ja, effectieve onderhandelaar, bemiddelaar kunnen maken. Uh, maar het lijkt er op dit moment nog niet op... dat president Jamin daar heel erg open voor staat. En dan zei ik het aan het begin al, we kennen het vooral natuurlijk als een toeristisch oord. Hè? Uh, veel mensen, nou veel mensen, je moet ook nog wel wat flink uh, in de beurs tasten natuurlijk om daarheen te gaan. Maar er gaan mensen natuurlijk naartoe, naar die eilandengroep, om daarvan een onbezorgde luxe vakantie te genieten. Moeten die zich zorgen maken nu? Ja. ja, het is vooral echt luxe toerisme, inderdaad. Je kent de foto's van de resorts met de witte stranden en de blauwe zeeën. Ja, en die resorts die liggen voornamelijk. Uh, op, uh, op eilandjes. Uh, Malediven uh, bestaan uit heel veel verschillende eilandjes. Uh, en de onrust is voornamelijk in de hoofdstad Malen. Dat ligt op een apart, uh, apart eiland. Nou, volgens buitenlandse zaken moet je rekening houden met veiligheidsrisico's in de hoofdstad. Maar is het in de rest van het eiland uh, of in, in de rest van de archipel uh, wel veilig voor toerisme? Uh, andere landen hebben wel hun reisadvies aangepast... waaronder India en ook China. China is een, uh, ja, heeft een goede band met Maldiven... en uh, is ook goed voor een kwart van de toeristen die uh, naar de, de eilanden toe gaan. Dus een aangepast reisadvies van die landen... dat kan eigenlijk ook wel weer als een uh, sanctie worden gezien. Aletta is dat, onze correspondent in dat deel van de wereld... over de situatie op de Maldiven. In de regio Zeeland en West-Brabant wordt straks een nucleaire oefening gehouden... om daarmee beter voorbereid te zijn op kernrampen en incidenten in de chemische industrie. Er wordt een incident nagebootst bij de kerncentrale Borselen... dus dat gebeurt allemaal niet echt, maar er wordt gespeeld alsof daar wat aan de hand is. Jan Loning, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, u bent de burgemeester van Terneuzen. Laatste oefening was in 2011, dat is alweer een tijdje geleden. Wat gaat er straks gebeuren? Ja, het is een fictieve oefening met de Ken. Uh, vorige keer was het Indian Summer en nu heet die Shining Spring. Het is nog uh, twee dagen, ook nog in april, uh, met, uh, op het nationale niveau. Uh, recent is dat ook nog eens aangegeven dat het goed is... dat het nationale niveau ook oefent met internationaal. Dus wij gaan uh, vooral alle uh, plannen die, die er uiteraard liggen... Uh, ...oefenen met alle partners. Uh, en dat is uh, in Zeeland, maar ook in Brabant. Maar ook uh, in dit geval met mijn Belgische partners... ...dat zijn de twee gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Maar is dat dan vooral een papieroefening... ...of gaat er ook daadwerkelijk iets gebeuren? Nee, uh, dat is al vaker gezegd... ...ook door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Uh, op papier staat het allemaal. Uh, maar de oefendoelen zijn uh, heel duidelijk uh, te kijken... Ga werkt dat papier? Uh, en om een voorbeeld te noemen van... Uh, hoe gaat het met melden en alarmeren? Dat zijn zo'n 130 mensen al uh, betrokken. Komen die op tijd op? Uh, hoe gaat de coördinatie tussen twee regio's? Uh, tussen twee veiligheidsregio's uh, bijvoorbeeld. Uh, en hoe gaat het met het crisisexpertteam team dat bijeen zal komen in, uh, in Den Haag... Uh, waar alle kennis ook zit. En uh, tussen de verschillende departementen... En dat is wel eens in het verleden gebleken dat dat uh, moeizaam kan verlopen. Uh, en je gaat ook kijken van ja, welke maatregelen zou je direct of indirect moeten nemen... en hoe ga je dat communiceren naar burgers. En hoe ga je opschalen, hoe snel communiceer je... Uh hoe ga je om als er paniek ontstaat, dat soort zaken. U noemde net al even de Onderzoeksraad voor Veiligheid... want die heeft geconstateerd dat Nederland, België en Duitsland... zich beter moeten voorbereiden op een mogelijk ongeluk in zo'n kerncentrale. Uh, Ze hebben ook geconstateerd dat er grote verschillen zijn in de crisisaanpak? Ja. Um, de, de buurlanden delen bijvoorbeeld meer jodiumpillen uit... Uh, ja. er wordt te weinig geoefend, slecht gecommuniceerd. Nou ja, kortom, zij zeggen de crisisplannen moeten beter op elkaar worden afgestemd. U bent het daar dus wel mee eens met die constatering? Nou, het onderzoekmateriaal was anderhalf jaar oud. En toevallig is het laatste jaar, dat hebben jullie ook veel aandacht aan besteed, denk ik. Er is natuurlijk veel discussie geweest, ook in de verschillende gemeenteraden. over de, over de haarscheurtjes. Bijvoorbeeld in Doel. Ja, in die Dat ligt jaar. vlak bij ja. ons. Dat ligt op een, ja, op een half uurtje afstand. En uh, toen is het met name ook door minister Schultz toen nog uh, gezegd: van, hé, hey, uh, is dat wel veilig? Uh, toen is er heel intensief overleg geweest. En toen zijn op bijvoorbeeld ook die verstrekking van de eh, is nu op elkaar afgestemd. Maar wat je wel merkt, dat merken we ook... we zijn bijvoorbeeld recent met de havens hier gefusieerd... Teneusverlissingen met Gent. Ja, taal- en cultuurverschillen kunnen ook nog een rol spelen. We, in, zo, om gek te zeggen, in Nederland zeggen wij eens... wij maken een plan en Belgen trekken meer hun plan. Die gaan meer op de actualiteit uit van wat moeten we nu doen... Maar ik moet eerlijk zeggen, die plannen zijn wel volstrekt op elkaar afgestemd. Maar het gaat er nu ook vooral om dat je elkaar kent en dat je ook gekend wordt. En dat je nu eens oefent, zijn die telefoonnummers nu ook werkelijk beschikbaar? Uh, is mijn collega over de grens, uh, de, dus is in dit geval de gouverneur van Antwerpen... en uh, de gouverneur van oost vlaanderen die in Gent zit, is die bereikbaar? Ja, en, en neemt hij op? Ja, en kunnen we dezelfde maatregelen nemen? Want uh, je kunt wel voorstellen dat bij... Uh, ja, bij een kernongeval, als dat het geval zou zijn... er buitengewoon veel ook paniek onder de bevolking is... en geruchten en verschillen in aanpak ja. heel snel uh, tot paniek zullen leiden. Ja. Meneer Loning, hebt u uw eigen uh, rol helemaal doorgelezen... wat u moet doen vandaag? Ja, het rampbestrijdingsplan natuurlijk uit en ernaar uh, voorbereid ook. Uh, uh, maar dit heeft ook wat voordelen... omdat we ook heel veel chemische industrie hebben. We hebben iedere keer oefeningen dat de rampenscenario's in feite ook toepasbaar zijn op andere grote incidenten. En eh, ik moet eerlijk zeggen, de vorming van veiligheidsregio's hebben daar wel sterk aan bijgedragen dat het in ieder geval daar wel snor zit. Maar we hopen ook dat de coördinatie met de ministers in dit geval, dat was de vorige keer nog wel een beetje problematisch, dat het ook goed gaat lopen. Nou, goed. We gaan kijken vandaag hoe het allemaal afloopt. Jan Loning, dank voor de uitleg. Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester van Terneuzen. Dan nu het sportnieuws op een rij. Ja, gisteren werd het dan eindelijk officieel bekend. Ronald Koeman wordt een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En de belangrijkste vraag was natuurlijk... meneer Koeman, wat gaat u als eerste veranderen? Nou, dat ga je zien. Daar wil je nog niks over zeggen? Daar, uh, maar je dat... gaat iets veranderen? Daar gaat iets veranderen, ja. Iets fundamenteels? Ja. En voor iedereen zichtbaar? Zeker weten. En wanneer uh, <laughs> krijgen we dat nieuws, Ronald? Voordat we tegen Engeland gaan. En is dat op het personele vlak? Nee. Ja, het gaat er dus niet om wie er nu zijn assistent gaat worden, maar er gaat iets anders veranderen en voetbalcommentator Arno Vermeulen vertelde gisteren in langs de lijnen en omstreken wat dat volgens hem is. De spelers gaan niet meer naar het decadente 5-sterren hotel in Noordwijk, maar gaan naar Zijst aan Zee de komende jaren oh, uh, trainen. Ja. De campus, alle faciliteiten zijn er tegenwoordig echt op alle gebied, medisch gebied, velden liggen er prachtig bij, meetapparatuur overal, maar nog belangrijker KVB wil gewoon oranje terug hebben in Zeist. Ja, en die eerste oefenwedstrijd tegen Engeland is op 23 maart. Ook bij het Belgische sportsa wordt er volop toegeleefd... naar de Olympische Winterspelen. Onze zuiderburen sturen 21 sporters naar Pyeongchang... maar wel verdeeld over 9 verschillende sporten. De Belgen hebben ook een team en dat ging gisteren voor het eerste baan op. En dat ging niet zonder slag of stoot. Het vrouwenduo miste een bocht en de bob sloeg om. Remster van Haan kon er wel om lachen. Er waren geen verwondingen en iedereen kwam met de schrik vrij. Of zoals de Belgen dat zo mooi zeggen, een crash zonder erg. En wat is nou leuker dan na een Olympische schaatswedstrijd de uitslag met vrienden bespreken? Het Duitse ARD heeft daar iets op bedacht. Op de suche naar een sportsfreund? Jetzt gibt es ihn. Sportsfreund, de Olympiadienst der Sportschau in Facebook Messenger. Ja, Je hoort, je kan dus op zoek naar een sportvriend gaan en dan, uh, in Duitsland. Je kan dan een zogenaamde sportfreund toevoegen op Facebook. En dan naar Hartelus chatten over jouw favoriete sporten. En dan zit er dus aan de andere kant iemand van de ARD met je te chatten. Dan staan er vanavond maar liefst zes eredivisieduels op het programma. De gehele top drie staat vanavond op het veld. AZ speelt tegen FC Twente, Ajax tegen Rode JC en PSV ontvangt Excelsior. En voor de lijstaanvoerder uit Eindhoven is het een speciale avond... want PSV kan namelijk het clubrecord van het aantal thuisoverwinningen op rij aanscherpen. Het huidige record staat op 21 wedstrijden... en werd 30 jaar geleden gevestigd door het PSV onder Guus Hiddink. In het AD staat vandaag een interview met Mart van den Heuvel. Hij is nu teammanager, maar was in 1987 verzorger bij het team. En volgens hem is er wel een parallel te trekken. Net als Hiddink weet ook de huidige coach, CoQ... precies welke zetten er nodig zijn voor het boeken... van resultaat. En de wedstrijden van vanavond zijn natuurlijk hier live te volgen op NPO Radio 1. Ik ga even chatten met mijn filevriendin Jolanda van der Velde. Waar staan ze stil? Op zo'n 30 plaatsen. De meeste files vallen wel mee qua vertraging. Een paar schieten er ja, boven het maaiveld uit. Nee, dat past niet in de winter. Een uur vertraging heb je door een vrachtwagen met een lekke band. Gaat zeker nog een half uur duren. Het is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert en Leende Leendeheide. De rechter reishok is dicht. Wat verder opvalt... Dus is een kwartier tot 20 minuten vertraging op de A35. Almelo richting Enschede, tussen Almelo-West en Knopend-Aaslo. En in het noorden de N31 tot slot van Drachten naar Leeuwarden. Een ongeluk, daardoor tussen de aansluiting met de A7 en Rottenvallen... bijna een half uur vertraging. De linkerrijsschok is dicht. Samen met No Doubt uit 1996, dat was Don't Speak. Zeven minuten voor acht is het chaos in Frankrijk. Een kwart van het land is in verhoogde staat van paraatheid. Heeft alles te maken met het dikke pak sneeuw dat daar is gevallen. Vooral in Parijs zijn de problemen groot. Daar viel de afgelopen vijf jaar niet zoveel sneeuw als nu is gebeurd. Contact met onze correspondent Frank Renaud. Frank, hoe erg is het? Nou, Het is wat precies wat jij zegt, het wordt hier al gedoopt... de nacht van de chaos. Want niet alleen de Eiffeltoren ging dicht, dat was maar een kleinigheid... de bussen rijden niet meer, treinen en metro's hebben problemen... scholen in departementen rondom Parijs blijven massaal gesloten. De bewoners van Groot-Parijs zijn door de politie opgeroepen... niet de auto te nemen en thuis te blijven. Zelfs de spoorwegen die zeggen vanochtend... blijf thuis, neem niet de trein. Bij de avondspits gisteravond stond een record... van ruim 700 kilometer aan files. Wegen rond Parijs zijn afgesloten. Automobilisten die zijn vannacht langs de weg... gestrand, vrachtwagens die mochten niet eens meer rijden... werden stilgezet. In sportzalen, in winkelcentra... werden bedden neergezet, er werd opvang geregeld... en het Rode Kruis deelde op de snelweg eten uit. In totaal zijn 1500 mensen vannacht opgevangen in noodopvang. En er is ook één snelweg ten zuiden van Parijs... waar mensen vanaf 4 uur gistermiddag en de hele nacht... in de auto hebben gezeten, vast in de vrieskou... alles op de weg was geblokkeerd en pas vanochtend om 6 Zes uur kwamen daarvoor de eerste hulpverleners. Veertien uur vast in de auto, in de vrieskouw, zonder eten, zonder dekens. En het is nog maar twee weken geleden, Frank, dat we jouw ochtends hier hoorden... langs de oevers van de Seine, met je voet in het water. Toen stond het water heel hoog in Parijs, nu dus al die sneeuw. Kunnen ze daar tegen? Het wordt een beetje veel van het goede, zou je zeggen. Maar er wordt wel van alles gedaan natuurlijk. Er wordt natuurlijk al volop gestrooid met zout. Wegen worden ook afgesloten uit voorzorg natuurlijk. Die vrachtwagens zijn langs de kant gezet. Duizenden vrachtwagens. Gewoon omdat ze niet mochten gaan rijden. En de overheid komt regelmatig met boodschappen. Hoor, wat mensen wel en niet moeten en mogen doen. Maar laten we wel eerlijk zijn. Er wordt ook best genoten in Parijs natuurlijk. Op social media worden massaal foto's gedeeld van Parijs. De straten, de parken, de monumenten onder een schitterend de witte sneeuwlaag. Ja, en hoe is het in de rest van Frankrijk eigenlijk? Nou, het is een kwart van het land inderdaad... waar een soort verhoogde alarmfase geldt... omdat er hele heftige sneeuw valt. Maar daar zijn de problemen natuurlijk wat minder in Parijs... omdat het er minder bevolkt is. In Parijs heb je natuurlijk vanochtend ook miljoenen mensen... die onderweg gaan, die naar hun werk gaan... en die komen voor een heel groot deel vast te zitten... of ze worden dus opgeroepen om er thuis te werken. En jij, ben je veilig? Nou, ik was gisteravond, het is wel grappig... ik was gisteravond, een late afspraak had ik in Parijs... maar ik woon zelf net buiten Parijs... maar ik heb me besloten om niet de stad uit te gaan. Om half elf gisteravond stond er nog 400 kilometer aan files... en toen kwam dus die oproep van de overheid: ga niet de weg op. Dus ik ben in Parijs gebleven... en als ik nu naar buiten kijk, zie ik alleen maar sneeuw... dus ik blijf hier ook nog even, denk ik. Oké. Okay. Frank Renaud is dat, onze correspondent in Parijs... over uh, de wintersomstandigheden, dus in die uh, stad...